Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen zeer waarschijnlijk extra coronamaatregelen, dat zegt minister De Jonge. In zeven regio's in ons land gaan de besmettingen wel erg hard. Daar geldt nu het hoogste risiconiveau. Ingrijpen is daarom nodig, zegt de minister. Kijk, alle dagen kijken we naar hoe de cijfers zich ontwikkelen. Alle dagen kijken we ook naar het maatregelenpakket wat daarbij past. En daarop bereiden we ons nu ook voor. En als die trend niet keert, ja, dan zijn aanvullende maatregelen gewoon onvermijdelijk. In zo'n beetje de hele Randstad geldt sinds gisteren het risiconiveau ernstig. Regio's rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hadden dat niveau al. In Frankrijk zijn vijf mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen twee vliegtuigjes. Het ging mis boven een dorpje in midden Frankrijk. Na de crash belandde een van de vliegtuigjes in een achtertuin. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren... En griezelen is er in Walibi niet meer bij. Het pretpark in Biddinghuizen stopt met de Halloween evenementen omdat het niet coronaproof was. Gisteren was het heel druk en gingen mensen schuilen voor het slechte weer, waardoor ze zich niet meer aan de coronaregels hielden. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een grote vechtpartij. Agenten vonden het slachtoffer bewusteloos op straat, ook lag er een mes. Tien mensen deden mee aan de knokpartij, maar er is nog niemand opgepakt. En een grote wapeninleveractie van de politie in Limburg. Daar konden inwoners steek- en vuurwapens inleveren. En dat deden ze massaal. Er zat van alles bij volgens de politie. Alle soorten en maten wat je zich maar kunt voorstellen. Van uh, oud uh, oorlogswerktuig tot, tot boksbeugels, pepperspray, een twintigtal uh, pistolen. Er zijn een tweetal uh, oefenlandmijnen aangetroffen. Bajonetten, een groot aantal valmessen, vulmessen. Dus een, he een hele wapenarsenal. Bijna 250 wapens werden ingeleverd. Ze worden nog niet meteen vernietigd trouwens. De politie gaat eerst checken of het spul niet is gebruikt bij steekpartijen bijvoorbeeld.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 monster how oh, do you like your reds in the morning i like mine with a kiss How do you like your ex in the morning? Goedemorgen ZFM luisteraars. Welkom bij de zoveelste aflevering van ZFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Mulder en Mulder. How do you like your ex in the morning? Het legendarische duo-trio. schuine eh, streep Dat ons zoveel vrolijke en prachtige muziek heeft gebracht. Um, ja, we zitten uh, in de studio... en vandaag ga ik het uh, hebben... over de instrumenten uit de Big Band. Althans, in het eerste uur. Ik ga alle instrumenten de, de kans geven om voorbij te komen. Alle instrumenten die in de Big Band zitten. Uiteindelijk ga ik een stukje Big Band draaien... En het tweede uur wijd ik aan enkel Nederlandse jazzmuzikanten. Een beetje zoals je dat van mij gewend bent. Um, we zouden gehad hebben in de krocht... Vorige week dacht ik um, een ode aan Paul Desmond. En dan ga ik uh, nu maar draaien Paul Desmond de meester zelf... Uh, ...op het eerste instrument uit de Big Band... De, ...van de sax-sexy... ...de alt-sax... ...O... ...Mgato... Meneer Paul Desmond O'Gato. We gaan nu naar de tenorsax. En uh, daar kun je er een heleboel kiezen. De een is nog beter dan de ander. Ik uh, sta vandaag stil bij meneer Dexter Gordon. Die in 1990 is overleden. En die wordt beschouwd als uh, de, een van de eerste bebop tenorsaxofonisten. Vanwege zijn lengte wordt hij ook in de muziekwereld genoemd Longtol Dexter. Hij speelde ook de filmmuziek in de prachtige film... die ik zeer kan aanbevelen, Round Midnight. We gaan hem nu horen in een uh, groep. Hij op de sax, Slide Hampton op de trombone... Dizzy Reese trumpet, Kenny Drew piano... Niels Henning, daar is hij weer op de contrabas en Art Taylor op het slagwerk the shadow of your smile. sax van uh, Dexter Gordon en als laatste ga van de sectie ga ik laten horen de bariton sax en wie kan dat beter interpreteren dan meneer Jerry Mulligan met zijn sextet in de We small hours of the morning.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 van Jerry Mulligan. Ik ben bezig vandaag uh, een ode te brengen aan de instrumenten... die, zoals die voorkomen in de Big Band. Uh, doorgaans uh, tussen de 16 en de 20 instrumentalisten die er zitten. We hebben de saxon gehad en ga ik nu naar de trombone. Ook daar kan ik in de platenkast talloze toptalenten uh, tevoorschijn trekken... En mijn oog is vandaag gevallen op uh, een uh, man die en fantastisch speelde... en uh, uh, mooi kon zingen. En dan heb ik het over meneer Jack Teagarden... die eerst uh, in de wereld optrad... Uh, lang heeft gespeeld bij uh, Benny Goodman, Glenn Miller en Louis Armstrong. Hij was een van de eerste blanke blazers die in uh, zwarte orkesten speelde... En uiteindelijk is hij uh, zijn eigen weg gegaan. Ook muzikaal is hij uit die Dixieland gestapt. En is hij uh, uh, allerlei mooie dingen gaan doen. Wij gaan nu luisteren naar Jack Teagarden. Misery and the Blues. Since you've gone, the dawn is all Nothing but blues in the morning, misery in the evening. Wake up crying like a child of two. Wish I'd never met you, bet the devil get you. Then you'll know the heartaches of a fool. Full of misery and op de trombone... van Jack Teagarden. En van de trombone sectie... hebben we een groep... die daar weer achter zit... en hoog boven alles uit de torent. En dat zijn de dames en heren... trompetisten in de Big Band. En ik heb als trompetist... gekozen voor Clifford Brown. Die uh, ooit begonnen is... in de band van Daisy Gillespie. En later... Beroemd is geworden met zijn samenwerking met Max Roach. En hij heeft jarenlang furoren gemaakt met de Clifford Brown Schuine-Max Roach Quintet. Een gerenommeerde hardbop-formatie. Uh, hij is uh, 26 jaar, is hij geworden. 26 verongelukt op weg naar een snubbel eh, eh, met muzikanten. We gaan luisteren naar eh, Clifford Brown en zijn quartet. Come Rain, Come Shine. Brown, come rain, come shine. Nou, dan zijn we uit de blazerssectie weg in de big band en dan uh, gaan we naar de ritmesectie. Piano en bas. Ik heb ze in één keer uh, in de vorm van een geweldig duo. Dat is Walter Norris op de piano. Speelt fantastisch mooi, een hele mooie toon. En die wordt begeleid op de Contrabass door Georges Mraz, M-R-A-Z, Georges Mraz, En samen uh, laten ze zich van hun beste kant horen... in een prachtig stuk gecomponeerd door John Lewis... de leider van het uh, de Modern Jazz Quartet, de pianist. En dat is uh, een stuk getiteld Fontessa... Walter Norris en Georges Marat. gespeeld door Walter Norris op de piano... en Georges Marats op de bas. Dan gaan we naar het uh, volgende ritme-instrument in de Big Band. En daarvoor heb ik gekozen op de gitaar Herb Ellis. En uh, die speelt hier met een sterrenbezetting. Dat mogen we stellen. Want hij is natuurlijk niet de eerste, de beste. Uh, Herb Ellis is uh, begonnen... Heel lang in het trio van Oscar Peterson... waar uh, hij de enige blanke was in een, uh, een wereld van zwarte muzikanten. Ook uh, Wij kunnen ons het allemaal niet voorstellen... maar in die tijd was dat uh, heel gewaagd in Amerika en veel besproken. En uh, later is hij uh, met allerlei bands gaan spelen... en heeft om zich heen ook muzikanten gevormd. Het volgende stuk, dat is Patty Cake en Herb Ellis... Die speelt de gitaar Roy Aldridge, trompet, Stan Getz tenorzaks, Ray Brown op de bas en Stan Levay op slagwerk. bij de band van gitarist Herb Ellis. Dan hebben we nog één instrument over... Eh, in de, het verhaal over de bezetting van de big band. En dat is het slagwerk. En daarvan ga ik nu niet laten horen... Eh, allemaal getromgeroffel en gedoe op pauken. Maar het subtiele spel met de brushes... of zoals mijn Belgische muziekvrienden zeggen... de borstelkus... En uh, daarvoor heb ik gekozen iemand die dat uh, prachtig doet. En dat is uh, meneer Shelly Mann. En die is uh, als zoon van een drummer en ooms waren drummers, is die uh, groot geworden bij de, uh, allerlei orkesten. Onder meer uh, Stan Kenton. En uh, grote jongens uh, is die later gaan spelen. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Fred Phillips. Charlie Ventura, Lenny Tristano en Liconis, en nu gaan wij hem horen in een uh, trio: Shelly Mann met Bill Evans op de piano en Monte Budwig op de bas in een uh, stuk van Irving Berlin: Let's Go Back to the Walls. Man, en die man uh, is de afsluiter van de, de instrumenten van de Big Band. Nou, dan ga ik eindigen met de Big Band zelf. En dat is tevens de afsluiting van het eerste uur. En dat eerste uur, dat kenmerkte zich door alle instrumenten te laten horen die in de Big Band zitten. We gaan uh, op naar het tweede uur. Dat zal gewijd zijn aan allemaal Nederlandse artiesten. Waaronder vele Zoals die in de krocht komen en kwamen. En voorjaar eindigden we eh, in de krocht, jazz in de krocht, met de Big Band. En ik ga nu een Nederlandse Big Band laten horen. De Casey's Big Band. Met Denise Janna als uh, afsluiter. Teach me tonight. Tot uh, na het nieuws. Well. spot to learn teach me